Was selected. selected? The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight, Armin, Armin Van Buren. Throw your hands up straight from the Netherlands, Armin Van Buren. platen die Ben los draaide in het begin van februari toen we de State of France XXL hadden. DJ Yoshi Dreamer. Maar je moet wel de Chable mix hebben. Het zit op een nieuw label wat volgens mij aan Lost Language geleerd is. Precinct Recordings. En wil je meer informatie erover? precinctrecordings.com. Is wat we doen best. Een hele goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance, aflevering 136. Datum is 19 februari 2004. Mijn naam is Armin van Buren. Ik kondigde net al even aan bij Dennis in de show. Hele, veel, heel veel spannend vanavond. Ik zei net al even: zo meteen de nieuwe energy mix van Sunday afternoon. GM Project, hun nieuwe single is dat. Ik geloof ik momenteel alle dansvloeren, want de plaat is al uit, maar de nieuwe Energy Mix gaat verschijnen op Vended Recordings. Deze show hebben we ook nog de nieuwe Marco V, de nieuwe Outback. En weer een nieuwe plaat van Recluse, die is echt fantastisch mooi. Deze plaat is dan wel niet zo nieuw, maar inmiddels wel bekend dat die ook gaat uitkomen op het Engelse positiva label. Binnenkort kun je daar dus allerlei verschillende remixen van verwachten. Voorlopig draaien we nog even één keer het origineel. Omdat hij nog niet in de show voorbij is gekomen. Ik heb het over Paul van Dijk, Crush in the State of Trance. Van Steve Hellstrip, de Thrill Seekers. in een remix van Witness of Wonder Emotions in Motion. Dat zit op een transcommunication release oftewel AT, of, ATCR, dat komt uit Engeland. Laten we met het blokje open it was Paul van Dijk Crush de original mix. Ik geloof je net al even, de GM Project Sunday Afternoon New Energy Mix. Zometeen meer informatie over de State of Trance XXL van maart. Met een Black Hole Special. De gasten Mark Norman en Tom TB. Die handen op je radio, en voel de warmte stroom. Signum come around again. Een nieuwe single van Signum. De boys laten weer wat van zich horen. En daarvoor een nieuwe versie van GM Project Sunday Afternoon lijkt alsof het een totaal nieuwe track is. Wat mij betreft een zeer geslaagde remix door het Italiaanse duo New Energy. Fuck up your sound system with boring tracks and lousy shit. At least 13 dance tracks in one hour. IDT Radio. Dan zijn we zijn aangekomen bij het bekendmaken van The Future Favorites. Dat is een plaat die we altijd laten kiezen door de luisteraar. Jij kunt ook meedoen. Ga naar www.trans.nu en stem op jouw favoriete plaat van het eerste uur. Ik zal de top 3 met je doornemen drie is geëindigd. MKS vs Nixon, fallback 15,3% van de stem. Een even aantal stemmen Ik kreeg ook Hiver Hammer Fusion, dat was onze Tune of Week van vorige week. En het is een beetje saai, want vorige week was deze plaat ook al Future Favorite. Maar dat betekent wel dat jullie hem heel erg goed vinden. Ik heb het over Solid Globe, Sahara 20,4%. Future Favorite in the state of trance. van drie was dat. We begonnen met Solid Globe Sahara. We hebben de luisteraars naar dit programma alweer gestemd tot Future Favorite. Dat was vorige week ook al. Onze voorspellingen zijn voor die plaats zijn heel goed. Die gaat heel ver komen. Daarna draaiden we Outback. Hun nieuwe single State of Emergency. En nummer drie in het blokje was Jono Grant versus Mike Coughlin Circuits. Ik kon er net al even aan. Iedere eerste donderdag van de maand doen wij een extra lange uitzending van dit programma, State of Trends. En hebben we altijd een gast of meerdere gasten. 4 maart aanstaande Black Hole Special. Black Hole is natuurlijk een van de labels die ook verantwoordelijk is voor de Nederlandse trendsound. Dus die jongens mogen zeker niet ontbreken. De grote eer, de rode loper gaat uit voor Mark Norman en Tom TB. Ze zullen 4 maart hier zijn. Tussen 10 en 12 gaan zij hun mixtalenten ter gehoor brengen IDT. Nog één plaat voor het nieuws. Waarna we weer doorgaan met de State of Trance zometeen. Maar dan zonder het gelul. Eén uur nonstop in de mix. meteen tussen 9 en 10. En voordat het zover is de première van de nieuwe Marco V. The Rock in de State of Trance. Marco V. die heet The Rock. Luister naar ID&T, instead of Trance. tracklisting staat morgen op www.armyvanburen.com En op www Zometeen na het nieuws, hier, één uur lang, non-stop in the mix bij ID&T. your Thursday night dance treatment. The, new, the newest tune selected. The hottest tracks in a row. A State of Trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin. Armin.